Ik ook. Ja, we hebben domweg geen geld genoeg. Dat is onze eigen schuld. We zouden immers onze uitkering kunnen sparen, stuiver voor stuiver. En binnen honderd jaar kijken we uit paleisramen naar buiten. Hm. Hoe zou het zijn als we in de loterij meespeelden hè? en de hoofdprijs wonnen? Ik, eh, ik heb wel een paar ideetjes in mijn hoofd. Tony, drink ik er dan nog in? Ik ben net slim genoeg om hier met jou rond te hangen. Neem me niet kwalijk. Nee, ik mag jou wel. Ja. Maar Aan mezelf? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Ah. Je moet, nee. nee. moest kijken, hier. Kippenborst. Ja, je die schoudertjes gezien? Ah. En daar ben nog die benen gehandeld. Dat is nog helemaal niks. Mm. Alleen mijn stem, dat, dat stelt nog iets voor. Ik heb je nog nooit horen zingen. En wie begint er nou meteen te zingen? Fluiten moet je. Koeren, kirren, spinnen, ja, zo, zo maak je het bed op. Een vrouwen geef ik niks. Nee, hey, dat is je aan te zien. Arme drommel. Nee, ik heb zin in een, in een bord linzen met spek. Ik heb zin in klas. Oh. Ik heb zin in zijde spek. En ik heb zin in een was. Ja, ik heb zin in een tempel van witte vrouwenbillen. Vrouwenbillen. Ik heb zin in tepels. Tepels. Rode teennagels. Hm. Ik wil iets lekkers ruiken. Een god vol blote wijven. Nou, geef mij maar zuurkool. Ik vraag me wel eens af waar jij door die kathedralen, piramides en tempels van jou vandaan haalt. Bestaat toch helemaal niet. Wij we hebben altijd woningwetwoningen gebouwd. Eensgezins, gezins, twee gezins, drie gezins, Ja, vier, vier gezins. Jij hebt gebouwd. Ik deed het loodgieterswerk. Oh, zijn metselaar soms iets minder. Baksteen en kalk stomt af op den duur. Oh, jouw looie pijpen, hè? De bewuste closetpotten, Daar word je zeker spits van. Het geld...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 Beklaagde, rechter, officier van justitie, uh, gevangenis, zo werkt dat. Wat de verbeelding, de blaaskaak. In elk geval heeft hij een bril op. Eh, uh, pilsje. pilsje, zou prima zijn. Dat, dat lijkt me nou geweldig, hè. Zo van bovenaf op de wereld neerkijken. Ja, die sluiten we op, en die niet, de Gerechtigheid. Handen omhoog, mijn heren. Is de gerechtigheid, is dat niet een vrouw?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 Moment. Oba, één bier. Eindelijk krijg ik mijn bier. Met jullie financiën is het beroerd gesteld. Niet waar? Het plan. Het is het om met jou aan de hand, Tony. Je zit daar voor je uit te staren. Je trekt het trekt gezicht dat je er kriebels van krijgt.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 Ben jou niet. He? Alles lijkt mij zo bond en, uh, en wazig. Waar zou de dokter blijven? Waar zou toch wel de doet vandaan gekomen zijn? Dat hadden we niet moeten doen. Zeker niet, bloedworkskoning. Wie ja zeg, moet bezig. Jasper, Hek. Ja, die heeft het goed gehad in de auto buiten. De andere waren ijskoud. Maar uh, ze, ze, ze is er niet meteen aan de dood gegaan. Maar hij zou toch niets geholpen hebben. Als die de auto maar goed heeft weggekregen, ja, maak je geen zorgen. Die is beslist al overgestapt. Hij zei iets over een vuilnisbelt. Hé hey Frans, Hé, hey, moet, moet je die stapel voelen. <totstuk> dat is ons hou vast, jongen. Oh wat een leventje wordt dat. We hebben mazzel gehad, hè? Ja, kom hier, ga. Hey, Frans. Tony, <totstuk> een beetje rustig, heren. Zo je jullie anderei. Vallen de neus oh, op onze kop. En, uh, waarom staan jullie zo uh, in het donker? Uh, zal ik het licht aan doen? De auto, dokter. Dat vraagt u. Ah, Vittorio. Zo. En dan nou kan ik jullie in de ogen kijken. Heel het geld. Het geld. is dit huis van u? Wie is het nou zo stom, het huis staat leeg, bevalt het jullie niet, wat beter is gewend. Oh, Eeuwig blijven we toch niet. <laughs> wat valt het te lachen, dokter? Ja. Ik moest net aan jullie optreden denken, het grote entree, hoe jullie naar beneden kwamen, kers, sprokken, twee negers. Ik had het koud. Maar het is wel de moeite waard geweest, hè? Nee, nee, niet nee, waard, dokter? Zeker, mijn heren, zeker. Een pokkenwerk was het. Het was toch voor onszelf, hè? Je, je, je moet maar geluk hebben. Ja, hè? Jullie krijgen de aft. Uh -huh. De rest voor mij, dat was de afspraak. Is het niet precies een droom? Nu zijn jullie rijk. Jullie hebben wat, jullie zijn wat. In ding beloof ik, hè? Zoiets maken jullie nooit meer mee. Hoe is het? Verdelen we het geld? Laten we toch, uh, laten we toch een beetje vieren. Als ze ook willen weten of alles oké okay is, dan delen we. Dan zijn we klaar met elkaar. Iets drinken, een goed idee, Frans. Alles is in orde. Als in een droom. Ik zie het allemaal in de, de bikini meisjes. Alles? Alleen de kast ja, die heeft de handen omhoog gestoken. Zo, de handen. En toen lag ze al op de grond. We hadden het in de schoenen aan moeten hebben. De vloer was glad, alsof hij scheef was. En? Niets. We kijken. Ze ligt te bloeden. Het, het, het, het werd me zwart voor de ogen. Niet belangrijk. Een Jurist weet wel raad in zo'n geval. gevallen. Ja goed, mijn heren. Zelf maak je het natuurlijk niet graag nu bij je geval.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 Kleine regenboog rond de vuilnisbakken. pakken. Hier waren een dichterlijke bui. Heb ik niet gestudeerd? Ja. De politie. En laagheden. Alle lage vakken. Kleingeestigheid en slaag. Je gedij zou hielen Eigenlijk, ik denk graag aan slaag. Dan schijnt de zon in mijn hart.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 Wat heb ik in honger? Ik zou een hele os kunnen verscheuren. Vissen zou ook niet slecht zijn. Bierschuim. Nou, dat weet ik wel iets beters. Over jouw vis. Blijf toch lang weg. Ik praat er niet over. Ja, maar zit zitten hier maar. Ondertussen gaat de dag voorbij. God, wat arme schooiers zijn wij. Ik zie ons over de bergen springen.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 Ik zweer hem, En wel meteen. Nee, Tony, ik ga met je mee. Nee, hey, wacht. Tony. De deur is dicht. Vier, ja. we zitten opgesloten. Hij heeft ons in dit krot opgesloten, de slampamper. Ik heb wel een idee. Wat bedoel je? Wat dan, Frans? Die gaat naar de geldzakken. Dat geef ik op een briefje. Die kijkt zijn naam.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 Het geluk. Ah, daar zijn jullie, wat is er aan de hand? Voor jullie zijn zeker boos op mij vanwege de deur. Ja, dat spijt, dat spijt dat is een dat vergissing. Mene heren, daar voor jullie. Een prima fles held gegarandeerd. Eén slok, maakt alles al goed. Mijn hoofd. Die zit vol wespelen. wat een zo wat tussen mijn benen, En zijn luister dan hebben jullie weiter, dan dan dan dan dan dan dan dan dan Ik dan dan dan dan dan dan dan dan Ik dan ik dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan jullie dan dan dan dan dan dan Jullie dan dan Verdiend. Kom, je ja. drink. Proost, dokter. Naar u. U, u gaat vernoemen. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is mijn party. De, de, de, de fles. Hij wil niet. We zijn niet ziek genoeg. Maar heb ik ooit gedronken? Jullie kennen me toch? Ik heb het voor jullie gehaald, de wijn. Hij beledigt ons. Ach, wat. die interesseert zich meer voor het geld. Laat hem toch. Uh, daarachter, dokter, ligt het. Al het geld. Stapelzakken en ontbreed ging stuiven. Ja, dat wil ik graag geloven. Wilt u het niet nakijken? He, dokter? Met je eigen ogen zien we het, het beste. Wie kun je nog vertrouwen? Jullie weten toch niks van geld. Je wordt er ziek van als je het niet hebt. En heb je het? Ja, ik heb het nooit gehad. Nu heb ik het. Bijna. Nou, ik zal gaan kijken, dan wordt het tenminste rustig. Hier, het was. Ik ga kijken. Buk maar eens. Ja, goed. Uh, ja, dit, oh. Hier, jongen, ik niet. Ik heb... Ja, uh, yeah. ja, zo heb ik het. Achtergelaten. Ja, oh, toch jij, wat? Kijk, ja, Daar zit een gat. Een grondgat. U, Geef Ah! Ah! Ah! Ah! Oh, oh, oh, oh, oh u, Frans. Nee, niet, niet, toch meer. Ik spreek u. Oh, daar valt een grote schade los. Hoe waar daar neger. nee, toch meer, paak Ge nee, toch meer. pak weer. Paak toch meer. alsjeblieft. niet. nee. Nee, nee. Ja, ja, ja. Je gaat slapen. Oh, slapen, sla het er toch doen. Ah, ja. Oh, mijn geld, mijn geld. Houd de heil, als vlok, sneeuw. Ik voel het licht worden. De, de, de trappen, geloof jullie niet. Daar, daar, grote winkeltrap. Glacierpol, de zachte rand van de wereld. Een rust tract, als een paal met kaars. Duizend kaars. Kerstbrom in de wind. Eislacht, schep, uitstek. Ouch, kijk die vatten. Hebben we verlost? Klaar. Pas op, gooi je fles niet om. Die heeft het achter de rug. Wat ziet die eruit? Uh, ook het geld kan in ieder geval niet blijven liggen. Dat hebben we zelf nog nodig. Ja! Uh, pas op. Als we vis op het drogen. Uh, zal die wel gauw gaan stinken? Ja. Yep. De varkenscarbonade, daar zou ik geen nee tegen zeggen, om weer op krachten te komen of uh, kaartjes. Ik zit liever onder palmbladeren. Ik, ik zou liever daar zitten, met champagne. En bloemen zouden omlaag moeten vallen, schemering, maar, maar tegen wie heb je het? Bij ja, jou de champagne gedronken. Jij kunt niet eens zwemmen. Alleen maar vullen met Kasparik. Allemaal bruin. zijn tanden. Zonder wanhopig van te worden. Daar ligt een lijken. Jij, jij, jij, jij zit daar maar. Zit daar maar te zitten. Jij mag daar niets van. Mijn beste vriend, ik droom al jaren. Ik droom en droom. Hele steden hebben volgebouwd. Hele landen. Daar, daar ligt het geld. Wat, wat wacht ik? Nu nemen we het ervan. Dat is van Caspark. Ik. Ik, ik wil kousbanden worden kletsen. En mijn voeten in de lucht zien. Getrappel. komt er voor mijn part. We gaan delen. Nu gaan we delen. Ik blijf niet alleen. Huh? We gaan mij er dan? Ik, ik wil liever niet alleen blijven. Ik ben bang. Wie zegt dat jij alleen moet blijven? Jij met jouw postuur, met jouw uiterlijk. Voor het omzeep helpen, daar was ik goed genoeg voor. Hè? Voor het slepen. Nu heb ik je door, Tony. Bedoel jij Kaspark? Je ja, lijkt toch niet? Nog één. vol. één Geef eens hier, Frans. Een Wat? De, de wijn? Als die nou eens leeg gegoten was. Ja, ja, geef goed. hier. Uh, ah, hier. Oh, dat. dat doet goed. Ja, hoe dan ook. Wij blijven bij elkaar. Dat zul je zien, hier, kom drinken. Ja. Stegen voor Frans, jouw aandeel, daar, daar krijg je, ik weet niet, wat allemaal voor. Ja. Maar denk ah, het niet, uh, ga je toch in het reuzenrad dat op de kerkers. Ja. Frans, Frans wat is er? Het alles. Het draait. De stijgen. De stenen. Collega's. Het brandt. De wijn. Achter de kassa. De kassa. De dokter. Er stroomt iets. Ik ga voor. Schoenen. Binnen.